Drie uur, Gert Kluk met het NOS Journaal. De katholieke minister van Cultuur van Noord-Ierland is licht gewond geraakt... na de traditionele protestantse oranjemars door Belfast. De inwoners van een katholieke wijk wilden voorkomen... dat de protestanten door hun wijk liepen. De Sinn Fé-minister en een partijgenoot van haar... wilden een politiewagen tegenhouden om vragen te stellen... over de aanhouding van een katholieke jongen. Maar de agent achter het stuur reed door en sleepte de twee een eindje mee. De politie stelt een onderzoek in. Als het kabinet 6 miljard euro extra bezuinigt... betekent dat het einde van het sociaal akkoord. Dat zegt abfakabe Corrie van Brenk. Ze benadrukt wel dat niet zij... maar FNV-voorzitter Ton Heert over de kwestie gaat. Die noemde eerder het voornemen van het kabinet... om zo'n 6 miljard extra te bezuinigen een slecht plan. De politie heeft op een feest van motoclub Saturdara in Heerlen... vijf mensen opgepakt. Verder is 7.000 euro aan openstaande boetes geïnd en zijn enkele steekwapens in beslag genomen... Ruim 500 bezoekers van het feest werden gefouilleerd. De politie was met 150 man aanwezig voor de controle van de motorclubleden. Volgens de politie zijn motorclubs steeds vaker betrokken bij zware criminaliteit. Drie van de vijf verdachten zitten nog vast. Ze moesten nog een celstraf uitzitten. Duitsland en Turkije doen een poging om de onderlinge relatie te verbeteren. Die kwam vorige week onder druk te staan... nadat de Duitse bondskanselier Merkel kritiek had geleverd op het harde politieoptreden... tijdens de anti-Erdogan-protesten in een aantal Turkse steden...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 Toenemende bewolking, vanuit het westen regen, temperatuur 16 tot 19 graden. Vanavond droog, maar vannacht en morgen opnieuw buien, mogelijk met onweer. Dit was het NOS Journaal. AWB Verkeersinformatie, files op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Bij knooppunt Nes 7 kilometer na een ongeluk. De rechter staat dicht. Verderop bij Buntschoten nog eens 2 kilometer door werkzaamheden. En richting Amsterdam op de A1, bij Eembrugge, 3 kilometer na een ongeluk. Maar de rijstroken zijn wel weer vrij. Op de A2 vanuit Den Bosch naar Eindhoven bij Vught, 2 kilometer. Door werkzaamheden op de A9 van Diemen naar Alkmaar bij Aalsmeer, 4 kilometer. Ook door werkzaamheden, maar dan op de A27 vanuit Almere naar Gorkum bij Utrecht Veemarkt, 3 kilometer. En door werkzaamheden op de A73 vanuit Nijmegen naar Maasbracht bij Vendraai, 2 kilometer.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 Ontmoet de Wertheims. Twee oorlogen, één familiegeschiedenis. Lees het schitterende en aangrijpende verhaal van Sylvia Tenenbaum. De Wertheims, het ideale vakantieboek. Dit is Radio 1. Opium, het cultuurmagazin van de Avro. Hans Smit. We komen vandaag live vanaf het plein in Den Haag. Daar is het festival klassiek gaande. Bovendien staan we hier met een bus, want de Afro voor de 94ste verjaardag. En we hebben een Afro cultuurtour gestart. Wij zijn de eerste, eerste programma wat, wat in die bus mag, of bij die bus mag optreden. En de komende weken uh, komt u de Afro wat dat betreft echt overal tegen. Drie gasten aan tafel. Ronald Kieft, hij bespreekt straks een tweetal klassieke cd's. Leuk, het is een beetje thuiswedstrijd voor jou. Want je bent tegenwoordig uh, artistieke baas van het residentieorkest. Uh, uh, dat, dat concert vanavond, de Holpijver, is dat al een beetje jouw stempel? Of... Ja. Is, ja, ja, dat heeft al wel een beetje mijn stempel. Het is wel een, is een samenwerking met het Festival Klassiek. Hè? Dus het, dat doe ik samen met Annemarie Goedsvolk, die uh, voor, de, die voor zat. het nieuws hier is. Ja. Maar dat, dat heeft al een klein beetje mijn stem. Ja. Ja. Het weer niet. Dat weer niet. Of, nee, daar nee, hadden we het net over met de andere gast ook, uh, Hans Kesting, acteur van uh, Toenig op Amsterdam. En Helene de Vos. Ook jullie spelen samen in uh, de mail van Tsjechov bij Toenig op Amsterdam. Hans, ik word net dat jij vanavond ook nog in de overnachting zit met Pasit ja. Is de mediadagje vandaag? Ja, Blijkelijk ja, ja, toevallig ja. ja. ja het ja, ja. Komt, komt net zo uit. Ja, het komt ja. net zo uit, ja. precies. Nou, straks hebben wij het alleen maar over de mail uh, uh, met, uh, met jullie tweeën. Uh, we gaan eerst even schakelen met uh, zuid limburg kerkraden. want daar wordt gefietst. Het uh, NK-wielrenner Gio Lippens, die kijkt ernaar. Ja, er is wel wat ontwikkeling Gio. in de koers. Uh, we melden het al dat uh, de helft van het peloton zo'n beetje op achterstand was gezet uh, door die uh, vroege uh, tempoversnelling. In het eerste peloton daarbij al die favorieten, maar we hebben op dit moment met uh, zo meteen hebben we dan vier rondjes afgelegd, hebben we één koploopster Lucinda Brand. Tot afgelopen jaar ze nog voor de ploeg van Leontien van Morsel. Die ploeg is opgedoekt en uh, Lucinda Brand is opgenomen in de ploeg van Marianne Vos, Rabobank en rijdt daar nu uh, mee en krijgt uh, toch wel de ruimte van uh, de eerste achtervolgende groep. Lucinda Brand zou een dikke minuut voorsprong hebben op de achtervolgers. Daarachter zou een grote groep rijden. Met daarbij de Nederlandse kampioenen tijdrijden. Ellen van Dijk met Loes Gunnewijk, ex-nationaal kampioene. Met Adrie Visser ook een sterke renster uit de ploeg van Steven Rooks. En natuurlijk met Marianne Vos. Die rijden in achtervolging op Lucinda Brand. Maar Brand weet zich in elk geval beschermd door die sterke ploeg van Vos. Want die waren met acht vrouwen vertegenwoordigd in de eerste achtervolgende groep. Ze komt nu door na vier rondjes. Lucinda Brand en dan is het wachten op de achtervolgers. Het ziet er allemaal nog fris uit. Maar we zitten nog vroeg in het Nederlands. Kampioenschap. Want er zijn nog wel wat rondjes af te leggen. Nog negen rondjes om precies te zijn voor deze dame die voorsprong heeft genomen op de rest van het veld. Ja en de heer Rosmalen heeft een wisseling plaatsgevonden. Mark Brassen die heeft plaatsgemaakt voor Marcelle Mesker. En die kijkt, ik hoop nu wel, naar de finale. Um, nou, bijna hoor, want ze staan nog niet op de baan. Ze staan op het punt van beginnen. Nicola Mahu uit Frankrijk en Stanislas Favringa uit Zwitserland. Um, dus dat is nog even een paar minuten wachten. Maar ik kan alvast wel de uitslag van de vrouwenfinale melden. Dat werd uh, gewonnen door de uh, Roemeense Simona Halep, 21 jaar jong. Uh, ze won met 6-4 en 6-2 van de Belgische Kirsten Flipkens. Dus de vrouwenfinale is uh, voorbij. Het wachten is nu op de mannen. Goed, dan horen we daar later meer over. Leuk pau pauzemuziekje muziekje daar in uh, Rosmalen. Toneel op Amsterdam speelt de Mail voor Tjechov, Waarin een uh, jonge generatie clasht met de oude garde. Uh, Hans Kesting die speelt de succesvolle schrijver Trigorin. Die een oogje heeft op Nina, gespeeld door Helene de Vos. Een jong meisje dat droomt van een leven als uh, actrice. actrice. Ze zijn hier allebei. Fijn dat jullie er zijn uh, in, hier op het winderige plein in, in Den Haag. Uh, we, zijn, we zijn. Nee, ik wil even iets anders. Ik zag vanmorgen in. in uh in de, de Volkskant. Arno Grunberg, die, uh, hij was donderdag, meen ik, bij de voorstelling, dezelfde voorstelling waar ik ook uh, bij was. En hij schrijft over uh, jullie, dat is toch leuk om op de voorpagina van de, ja, van de Volks, leuk, ja. Volkskant te ja. staan. Hans, even over, over jou schrijft, hij, uh, hij speelt Trigori met de milde, iets wat vermoeide ironie die van een gevestigde schrijver, die weet dat hij geen Dostoevsky is, is verwacht mag worden. Is dat ook een beetje wat je nastreefde met deze... Ja, daar hebben we wel op gemikt, ja, om dat, uh, om dat te laten zien, ja. ja. Dus, dus dat is... Uh... Dat heeft hij goed gezien. Ja, ja. Goed, hij zat ook op de eerste rij misschien. Ja, dat, dat, dat gaf misschien een merkwaardige spanning. Ja. Is dat zo? Ja, dat was toch wel bijzonder dat je een echte schrijver... en dan van zijn kaliber op de ja. eerste rij hebt zitten. Ja. En, en toch ook een bekend, uh, bekend fenomeen, uh, Arno Grunberg. Helene, had jij er ook last van? Of last? Uh, uh, zag je hem ook zitten? Of? Nou ja, we zitten de hele tijd zelf ook op het podium. Dus ja. ik moest mezelf wel inhouden om niet te loegen... <laughs> naar Arno's gezicht, ja. Ja, ja. ja, dat lijkt me sowieso. Want jullie zitten inderdaad opgesteld in, in, in uh, luie stoelen. Uh, Campingstoelen, want het is ook de setting, is ook een soort buitenverblijf. Hè? Ja. Uh, met, met een vlondertje uh, dat dan uitkijkt op, op een meer en dat meer, dat zijn wij dan, de toeschouwers. Dus uh, is dat ook heel moeilijk om dan actief te blijven, lijkt mij. Want moeilijk je... om actief te blijven. Ja, want dan. je ziet dan toch een beetje lui achterover. Ja, nee, helemaal niet. Er zit, ja. er zit een volle zaal uh, voor u. Dus mij houdt dat scherp. Ik vind dat heel fijn om zo dicht bij het publiek te zitten, ja. continu. Ja, hij schrijft, Arnon, dus over, over jou. Het meest onder de indruk was ik van Helene de Vos als Nina, de meeuw. Uh, ja, dat is inderdaad de meeuw in het stuk. Een, een 17-jarige die in Trigorin haar verlosser ziet. De Vos speelt Nina alsof de vrouw maar één roeping heeft, bakvis zijn. Is dat ook een compliment of is dat dan te een een-dimensionaal wat jou betreft? Uh, ja, als het gaat over mijn spel vind ik dat zeker een compliment. Hmm. Want daar uh, mik, ik, mik ik ook op. Dus ja, ik ben daar heel blij mee. Ja, dat is ja. ook de bedoeling. Ja. De, de, de, de Trigorin en de Nina in het stuk. Jullie staan eigenlijk diamantaal tegenover elkaar. Of moet ik zeggen dat jullie elkaar juist heel mooi aanvullen? Hoe, hoe, wat, wat is de beste omschrijving, Hans? Vind jij? Nou ja, het is een oudere man die in de ban raakt van, van een jong meisje en andersom. Ja. Uh, en het meisje bewondert hem heel erg. En het aardige is dat de scènes zoals we hem spelen in het tweede bedrijf... De, de echte grote ontmoeting... we hebben heel veel geïmproviseerd onder leiding van Ostermaier en de die improvisaties gingen uit van de situaties in het stuk. En vroeg hij aan ons van... kun je een situatie herinneren... waarin je iemand heel erg bewonderde en daarop afstapte? En Helene had een situatie, ja? vertel maar, het wel... Ja, ik, ik heb ooit eens uh, een, een vuurtje gaan vragen aan een, uh, aan een ja, toen bekende zanger in Vlaanderen. Als poging om een opening te vinden. En dat is het opzet waarmee we de improvisatie met rigor in zijn gestart. Alsof mm. ik hem een vuurtje zou ja. gaan vragen. Wie, wie was die inmiddels niet meer zo bekende zanger? Sioen. Sioen? Oh, ja. Ik weet niet of ja. ik die kennen. Daar was ik heel erg fan van als 14-jarige. Ja. Onwaarschijnlijk. Nog steeds of inmiddels toch wel voorbij? Dat is gaan liggen, maar ik vind Sjoen nog altijd een topfant, <laughs> ja. Misschien komt hij inmiddels wel naar jou kijken zonder dat je het weet. Ik hoop het. Ja. Ja. Maar het goede aan de improvisaties dat, dat, dat, dat je, dat, je, dat ons wilde wijzen... op de manier hoe je je uit situaties redt, hoe je met situaties omgaat. En dat verandert het ritme van de taal heel erg. Je bent veel minder bezig met hoe zeg ik de woorden, maar... de woorden worden een voertuig om je uit de situatie te redden. En dat werkte eigenlijk bij alle improvisaties zo. Dat konden we bijna naadloos plakken op de scènes. Niet dat niet je een improvisatie had, maar de, men, de mentale instelling. Ja. Het mooie is overigens dat we die scène, een deel, daaruit, daar hebben we een fragment uit. Dus oh. dat kunnen we even naar luisteren. Okay. Ik zou graag eens in jouw huid willen kruipen, weet je dat? Gewoon voor een uurtje. Om te voelen hoe jij denkt en wie jij bent. Ik zou best wel eens in jouw huid willen kruipen ook. Ja? Waarom? ...om te weten hoe een beroemd en getalenteerd schrijver zich voelt. Hoe het voelt om beroemd te zijn. Wat doet roem met iemand? Wat doet het u? Wat Ron met mij doet volgens mij helemaal niks. Het is mooi om nu te luisteren naar die scène met wat, wat jullie dit hebben verteld ja. daarbij. daarbij. Ja. Is, is die manier van werken van die Thomas Ostermeyer, die regisseur uit Berlijn... is dat, is dat een heel andere dan jullie bijvoorbeeld met uh, Ivo van Hoven... de, de, de, de, de chief bij, uh, bij op Amsterdam uh, hanteert? Ja, hij is helemaal anders. Ja? Helemaal anders. Ja. Ik, ik had er een beetje schrik voor. Ik dacht, ik hoop dat, dat het ook lukt... Um, Want je hebt een, natuurlijk een, een vertrouwensband nodig met de regisseur. Die ja, moet eerst worden opgebouwd. Ja, mogen, als je niet op, op je gemak bent, dan, dan lukt zoiets niet. Zeker niet met zoveel improvisatie. Mm -hmm. En ik weet het niet, maar Thomas heeft het op de, op de juiste toon gedaan. En het lukte bij mij heel erg. Bij, iedereen, bij de meesten wel, denk ik. Het ging heel erg goed... Ik ben er heel blij mee. Dat was ja. een hele leuke verrassing. Ik ja. in een van de recensies van, uh, dat, dat jullie allerlei verschillende uh, speelstijlen op naar zouden houden. Dat, dat jij het hele palet uh, gebruikt van, van, van argeloos, maar ook uh, gewiekst en zo. En dat jij, Hans, dat je heel uh, natuurlijk speelt. En heeft mij daar ook naar gestreefd? Of is dat gewoon een constatering van een recensent? Uh, ja, uh, uh, zeker. Dat eerste is een constatering van een recensent die voor zijn rekening is. We, we hebben er naar gestreef, gestreefd, zoals hij het iedere keer zei, om. Dat klinkt nou een beetje vaag, maar hij zegt, iedere keer over iedere keer als je het toneeltje opgaat. probeer dan een true relationship. Een echte relatie te hebben tot je tegenspel. De afspraken zijn bekend, je kent de tekst. maar probeer werkelijk in het moment te zijn met elkaar. En dat heeft met al die improvisaties. en de concentratie die we met z'n allen hebben als we het stuk spelen. Hij heeft echt wel iets opgeleverd. Uh, en, en dan ja, uh, probeer het zo, zo, zo, zo dicht mogelijk bij jezelf te houden. En, en het is inderdaad zo natuurlijk mogelijk te spelen. Ja. Alles wat je moet spelen. Het zal niet de eerste keer zijn dat, dat jullie de mail spelen. To, en toch is het weer nieuw. Ik heb nog nooit de mail gespeeld. je hebt nog nooit de, gespeeld. de mail gespeeld. Nee, hebben andere Maar ja. is het nooit zo als we deze mail nu spelen. En Helene, jij bent een enorme fan van tjechhof. Ja, ik ben een heel grote fan maar, van Maar Waar zit hem dat in? Wat is, wat is de kracht? Wat vind je zo mooi? Het, omdat het gewoon verschrikkelijk is. Het is verschrikkelijk en heel erg grappig. Ik huil en ik lach elke keer bij Chechov. Of dat nu goed gespeeld is of niet. Een goede regie is of niet. Ik vind het elke keer fantastisch om Chechov te, te bekijken en ja. te luisteren. En dan deze ja. rol. Die, die, die, die, die jonge actrice die hogerop wil komen en uiteindelijk geheel ten onder gaat. Dat is natuurlijk een hartverscheurende rol om te spelen. Verschrikkelijk ook. hè? Ja, dat is leuk. Ik vind dat leuk. Ja. Ja, ik vind <laughs> heel erg leuk. Maar het je ook aan? Of ben je wel zo professioneel? Ja, natuurlijk ja, ja? grijpt het mij aan. Anders zou ik het niet zo. Hmm. Niet, niet zo leuk vinden, denk ik. Ja, ik ga makkelijk mee in die dingen. En hoe heftiger en hoe dramatischer dat is, hoe leuker dat, dat ik het vind. Ja, zeg. mooi, want je bent een van de jongste acteurs bij het Toenig Amsterdam maar nu al min of meer een hoofdrol. Dat gaat heel hard. Uh, wat zei je? Het dat, gaat heel hard. Het gaat snel, rap, Ja, rap, ja ik uh... doe heel veel, op heel korte <laughs> tijd heel veel uh, producties, ja. ja. Ja. En ik vind het fantastisch, ja, laat maar komen. Ja, laat ik me vind komen. het heel leuk. Ja. Wat zijn de plannen voor, de voor binnenkort? Uh, we gaan met de Romeinse tragedies Shakespeare-trilogie, naar Barcelona om daar te spelen. Daar zit Helene ook in. Ja. En volgend seizoen spelen we De Meeuw uiteraard door. We spelen het nu nog vanavond en morgen in de in Amsterdam. En ik begin volgend seizoen met Dantons Dood van Buchner. Ah, mooi. Net gezien op Oerol in een andere versie, ah. maar ik ben benieuwd. Ja. Goed, dank jullie wel dat jullie helemaal naar Den Haag zijn gekomen... voor uh, vertellen ah. over de mail van Tjechhoff bij het Toneelgroep Amsterdam. Met ook nog Chris Nietveld, Elko Smits en anderen. Uh, vanavond en morgenmiddag dus in de Schouwburg in Amsterdam... en half augustus opnieuw te zien in Amsterdam. Daarna Utrecht, Eindhoven, Breda, Maastricht, Den Haag en Groningen. Gaat dat zien. Mooie voorstelling. We gaan even schakelen met Laura Kors ergens hier op het plein. Nee, ik ben van het plein af. Oh, ik, sta dat is ja, ik sta langs de hofvijver. Ik sta te kijken naar de generale repetitie van het hofvijverconcert wat mm. vanavond wordt uh, gehouden. Dankjewel. En ik moet eerlijk zeggen, het wordt geregisseerd door de heer Ivar van Urk. Ik vind het een vrede man. Weet je wat die uh, zijn dansers allemaal laten doen, uh, Hans? Ze moeten in hun ondergoed hier de hofvijver inspringen. Met deze temperaturen. Meneer, kunt u het zich voorstellen in uw onderbroek de vijver in? Ja, ik heb het zojuist gezien, maar ja, ze krijgen het mij niet voor. Het is echt ongelooflijk. Het moet echt ijs en ijskoud zijn. Er is zelfs reddingsbrigade. Ja, het, is een hele, het is een heel uh, spektakel. Er wordt nu weer van alles met handdoeken afgedroogd. Want het gaat... Uh, ja. Het, het, het, het, het regent, dan is het weer droog. En ik ben nu op pad naar Vincent Michels van Corporate Acrobatics. Die zou met mij spreken, maar er gaat iets mis met de generale repetitie. Gaat het niet goed? Ja, ik moest even, even een aanwijzing vragen Dat is een jongen die de seerwiel gaat doen. Ja, is... Zit daar een, een danser in een ja. zwarte hoepel? Ja, dat is een acrobaat van Corpus Acrobatics. En die uh, in die zwarte hoepel, dat heet de seerwiel. Komt uit Canada. En hij gaat vandaag hier in het Hof Concert de Vitruviusman uitbeelden van Leonardo da Vinci. Ah, dat is die, die tekening van die man, wijdbeens, wijdarms in die cirkel. Ja precies, gewoon die tekening van die man in die cirkel. Is dat nu nog link, want het podium is nat, hij, hij doet het op dit moment, hè, terwijl hij ja, staan uh, te praten. Ja dat klopt, daarom is hij nu ook aan het oefenen, met het orkest daarachter, om even te kijken of het, uh, of het goed gaat. Het is een moeilijke discipline, met, omdat het heel hard regent vandaag. Die uh, zwarte palen aan weerszijden van het podium horen ook nog bij de acrobatenact. Act. Ja. Daar gaan paaldanseressen aan hangen. Wat hebben die met klassieke muziek te maken? Ja, dat is uh, een hele goede vraag. Nou, dat is heel nieuw. Het is voor het eerst volgens mij in de wereld dat dit gebeurt. Dat er paaldansers worden gevraagd om uh, op klassieke muziek iets te gaan doen. Ja, en hoe dat uh, allemaal uh, samenkomt. Ik zou zeggen, kijk vanavond naar Nederland 2. Want daar is het allemaal op te zien. Ja. Zo is dat vanavond paaldansers bij het, uh, het Hofheivenconcert. Ja, dat hoort u op Radio 4 uh, ook meteen, want u, de zenders Radio 1 en 4 zijn nu even gekoppeld weer. Het is weer, uh, weer zover. Dat betekent dat ik weer muziek mag aankondigen die hier op het hoofdpodium van het uh, festival klassiek, uh, althans ja, het festivalterrein uh, hier op het plein klaarstaan. Ze zijn jong en ambitieus, ze spelen op ongewone plaatsen. Wat dacht u van een dakloze opvanger van gevangenis? Het volgende trio bestaat uit Klarinet van God en Hobo, is nog bezig met hun studies, maar toch treden ze al regelmatig op, zo ook hier op dit festival klassiek. Hier zijn met het uh, rondel uit het divertimento in uh, nummer 2 van Wolfgang Amadeus Mozart. Het Kanya-ensemble. Mozart was dat door het uh, kanye ensemble op het hoofdpodium. Met applaus klinkt daarop de rondo uit het uh, divertimento nummer twee. Ik zeg Zundert, Nune, Arle, Parijs. En daar roept u natuurlijk gelijk uh, Vincent van Gogh. Ja, goed geantwoord. Maar als Londen in dit rijtje had gestaan... had u toch wat vreemd opgekeken, denk ik. Toch woonde de schilder ook drie jaar in, in Engeland. Alle kennis over die tijd die kunt u uh, inhalen. Dankzij het boekje dat hier op tafel ligt... Hoe ik van Londen houd... Uh, de auteurs Christine Groenhart en Willem-Jan Verlinden zijn met het boekje meegekomen. Heel fijn. Jullie hebben je volledig op het, uh, op het leven, of we, ja, leven en werk van uh, van, uh, van Gogh in Londen gestort. En jullie beschrijven zelfs de geur die hij geroken moet hebben, Christine. Kun je hem omschrijven, die geur? Nou, dat heeft heel erg uh, gestonken. De Theems in Victoriaans Londen. een Beetje ja. zoals de, de gracht in Amsterdam. Nou, en, en dan nog, nog, nog duizend erger. keer erger, denk ja. ik. Ja, hoe, ja. Kom, hoe kom je erbij met de geur, willem-Jan? Hoe komen we bij die geur? Ja. Nou, uh, de Theems was in die tijd eigenlijk het open riool van Londen. En als het dan in de zomer warm wordt en het waterpeil daalt... dan uh, wordt de stank niet om te hebben. En was het zelfs zo dat de mensen uh, die lid waren van het Britse parlement... in die tijd uit de Houses of Parliament gejaagd werden... omdat ze er door de stank niet langer konden zijn. Ja. Hoe was de taakverdeling tijdens het, het schrijven? Bij, bij dit feitje bijvoorbeeld. Dat is, uh, samen komen, kom, komt dat tot stand door veel te brainstormen? Of kwam jij daarmee? Uh, ik denk dat dit vooral uit Christine der Koker komt. Dus misschien kun jij het verstellen, Christine. De taakverdeling. Ja, um, ja ik, ben, ik woon zelf in Engeland. Dus ik, ongeveer een uur met de trein van Londen vandaan. Dus ik ben iedere keer uh, naar Londen gegaan om alles na te lopen en ik heb veel uh, boeken gelezen over Victorian Londen en Willem-Jan uh, heeft zich met name gestort op het kunsthistorische mm. deel van het ja, boek. Maar dus ik moet wel zeggen dat ieder woord wel door ons bekeken en gebogen is. We ook veel commentaar op elkaar geleverd. Ja, ja, en ja, ja, ja. maar je was dus een, je geschreven. was de fact checker als het ware in Londen. Ja. ja, ja, ja. waren er veel facts eigenlijk of zijn er ook heel veel dingen dat je zegt, van ja dit, het had, dit kan hij gezien hebben. Want dat lees ik ook regelmatig in het boek. Ja, er waren vooral de brieven. Mm -hmm. uh, en de, de brieven uh, boden een, uh, een duidelijk beeld van uh, hoe hij door Londen liep. Wat hem uh, opviel uh, en wat hij zag. Dus dat, dat, dat bood ons een, een, een goede reconstructie van zijn pad. Um, en daarbij kwam hij allerlei dingen, uh, dingen tegen. En ja, die ga je vervolgens verder uitzoeken. En uh, ja, zo komt er langzaamaan een, een tekst ja, op gang. Ja. Wat, wat deed hij in Londen, Christine? Hij, uh, hij werd uitgezonden door um, kunsthandelaar Goepiels. Hij werkte eerst hier in Den Haag. En dat was de, kunsthandelaar, uh, de kunsthandel van zijn oom, die ook Vincent heette, maar Cent genoemd werd... En um, met de familie hebben ze toen besloten dat het goed voor hem zou zijn... als hij uh, zijn, uh, zijn jij blik Londen, wat jongen? zou ja. verbreden en ja. naar Londen gaan. Goed voor de taal, voor zijn ontwikkeling. en. Um, ja, dus als, hij was net twintig toen hij naar Londen gestuurd werd. Ja, en had hij zijn tekendoos bij zich of uh, schetsboek? Hij had zijn tekendoos nog niet bij zich, maar uh, het is wel daar dat hij zich realiseert dat hij heel graag een tekendoos zou willen, om het mm. zo maar te zeggen. Dus eigenlijk is de, de, de basis gelegd voor zijn latere schilderwerk in ja, Londen? Ja, dat speelt in die tijd. Hij is in die tijd ook een aantal keren op het continent. Want hij reist op en neer tussen uh, Nederland en Londen. En ook tussen Parijs en Londen. Dus er zijn ook uh, tekeningetjes uit die tijd die in Nederland gemaakt zijn. Maar er zijn ook een aantal tekeningen uh, die hij in Londen gemaakt heeft. Bijvoorbeeld van het huis waar hij woonde. Uh, of van uh, de Westminster Bridge. Hmm. Die hem heel erg inspireerde. Dat is een uh, uh, tekeningetje wat afgebeeld is in het boeko. Oh. Um, dus ja, je kunt eigenlijk zeggen dat hij daar is begonnen met tekenen. Al is hij nog niet heel erg overtuigd van zichzelf op dat moment. Um, en wat je ook kunt zien is dat dingen die hij daar zag... of waar hij zich toen daarin verdiepte vanuit zijn werk. He, bij die uh, Gopiels daar handelden ze eigenlijk in reproducties van beroemde kunstwerken. Die nam hij in zich op en later in zijn leven kun je zien dat hij soms teruggrijpt... op motieven of kunstwerken die hij in die tijd al gezien heeft. Ja. Kun, kun je, uh, of Christine, kun jij daar nou een voorbeeld van geven van zo'n werk... waarvan je zegt nou, dat, is nou, dat, dat de basis daarvan ligt in Londen? Ja, nou, op zich um, vind ik zelf het meest opvallende uh, werkje... wat wij in ons boek ook hebben afgedrukt. Dat is iets wat Willem-Jan volgens mij uh, ontdekt heeft... Het uh, laantje van Middle Harness van Hobbema. Dat hing en hangt nog steeds in de National Gallery. En als je dat naast het uh, populiere laantje uh, zet. wat hij zelf later heeft geschilderd. daar heeft hij zelfs twee versies van geschilderd is het zo opvallend dat je bijna niet anders kan zeggen... dat hij dat of gekopieerd heeft of in ieder geval uit zijn hoofd ja, ja. Het, het, gekopieerd is, het, heeft. Het is heel mooi zoals jullie uh, uh, van de uh, gebaande paden af zijn ge gegaan. Uh, dat je ook allerlei steegjes bezoekt in Londen, kleine muse museempjes die daar zitten. Dat is een vrij, vrij detail. Hij liep ontzettend veel, hè? 80 kilometer per dag. Ja. Had hij daar tijd voor? Ja, nou, hij, het, het was deels uit geldgebrek. Dat hij gewoon geen geld had om een, een paardentaxi te nemen. Mm. En ik denk ook dat de meeste mensen in die tijd liepen. Dus in Londen liep hij sowieso alles. Maar wat wel opvallend is, dus als hij bijvoorbeeld naar Brighton ging... wat dan inderdaad iets van 80 miles is, ging hij ook gewoon te ja. goed. En daar zong hij ook onderweg. Hij een stukje van, Hij zong psalmen, bijvoorbeeld dit, uh, met heigend hert. Ja, als die, terwijl hij die langs de Theems liep. Ja. Ja, en beschreef hij daar dan over? Uh, dat beschreef hij aan zijn broer? Ja. Dat en hij zegt hij tegen zingend... zijn broer: dat moet jij ook een keer doen. <laughs> Zing het Want wei... dat werkt zuiverend. Te... Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. We kennen natuurlijk allemaal. Uh, inmiddels is de psalm weer verdwenen. We kennen natuurlijk allemaal de verhalen over zijn depressies. Uh, later het de, de feit hoe hij, hoe hij uh, aan zijn einde is gekomen. Is daar in Londen ook al iets van te merken? Bent... Nou, dit lopen zou daar ook een zou je op kunnen vatten als een uiting uh, uh, daarvan. Uh, in ieder geval, je zou wat, wat je er in de brieven over leest... En wat hij aan Theo schrijft bijvoorbeeld... Uh, dus dat hij uh, uh, nou, er, er opgewekt van raakt... dat hij dingen zijn gedachten kan, uh, kan laten gaan, die kan ordenen... Um, dat zou, eh, wat hij daar opschrijft, zou het eindpunt van die redenatie kunnen ja, zijn. Ja, ja. Uh, maar echt hele concrete aanwijzingen uh, hebben we daarvoor niet. Maar ja, als je kijkt, ook zelfs naar tijdgenoten in die 19e eeuw... is het niet helemaal normaal dat je 80 kilometer per dag nee. loopt. Nee. Ja. Het, het is te lezen als een... Als een... Een kunsthistorisch boekje, maar het is ook, het is ook een prachtige reisgids, hè, om mee ja. in de hand door, door Londen te gaan. Wat, ja. wat is jullie bedoeling geweest? De reisgids of het... Uh... Allebei. Nou, Allebei. eigenlijk vonden we het leuk om het uh, om keer iets anders te doen. Dus dat het zowel een kunstboek is, als een reisboek, als... Een boekje met wat biografische elementen ja. over Vincent ja. van Gogh. We nou, zijn dus jullie goed in geslaagd een om die combinatie, combinatie te maken. Christine Groenhart en Willem-Jan Verlinden, Dank jullie wel. Hoe ik van Londen houd. heet het boek. Het is uitgegeven door uitgeverij Ateneum en het ligt nu in de winkel. Het is uh, 20 seconden over half 4 in Hilversum. Het nieuws met Gert Kluik. Dit is Radio 1, het NOS-journaal. In de haven van Harwich is een veerboot met 400 passagiers... tijdens het aanmeren tegen de kaan gebotst.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 Vandaag hebben de ministers van Buitenlandse Zaken elkaar ontmoet... en volgens Duitsland was de sfeer tijdens het gesprek constructief en vriendelijk. En dat zijn de hoofdpunten. ANWB Verkeersinformatie files op de A1 Amsterdam richting Amersfoort... bij knooppunt 9 kilometer na een ongeluk. De rechterrijstrook is daar dicht. Door werkzaamheden op de A9 van Diemen naar Alkmaar bij Aalsmeer, 3 kilometer. Door werkzaamheden op de A27 vanuit Almere naar Gorkum... bij Utrecht Veemarkt, 5 kilometer... Op de A73 vanuit Nijmegen naar Maasbracht zijn ook werkzaamheden bij Vendraai. Daar staat 2 kilometer file. En bezoekers aan een concert van Bruce Springsteen in Nijmegen. Die komen eerst in de file. Op de A73 tussen knooppunt Ewijk en Wiegen 4 kilometer. En op de A325 vanuit Arnhem tussen knooppunt Ressen en Nijmegen 3 kilometer. Dit is Opium. Ja, Bruce Springsteen, als u in de filie staat. We gaan het er straks ook nog uitgebreid over hebben. Bruce Springsteen, het boek van Peter Ames Carlin. De biografie, Bob Bronshoff, de fotograaf, die heeft het gelezen. Die is straks hier om erover te praten. Uh, straks ook klassieke muziek besproken door Roland Kiest. Maar eerst eventjes schakelen met, uh, met Zuid-Limburg. Kerkrade, Gio Lippens kijkt naar het NK wielrennen van de Dames. Ja, en daar groeit de voorsprong van Lucinda Brand met de kilometer. Inmiddels drie minuten voorsprong, 23 jaar oud. Ze komt dus van die ploeg van Leontien van Moorsel en rijdt nu voor het eerst in de ploeg van Marianne Vos. En ze heeft de zegen gekregen van de Olympisch kampioenen, de wereldkampioenen ook. Want die zit daar in een achtervolgend peloton, een compleet peloton trouwens. Want dat eerdere achtervolgende groepje waar Vos in zat is inmiddels teruggepakt. En Vos die vindt het allemaal wel best. En de concurrentie moet zich maar stuk bijten dan op Lucinda Brandt. Die dus langzamerhand steeds meer voorsprong neemt op dat lastige parcours. Waarbij de vrouwen trouwens de beklimming van de weg eruit is gehaald. Net als bij de belofte van vanochtend. Een klimmetje van 6% om het allemaal niet zwaarder te maken dan eigenlijk nodig is. Want vorig jaar werd er veel geklaagd over de zwaarte van het parcours. Aan de andere kant, als je er een klimmetje uithaalt, wordt het rondje korter. Betekent dat de vrouwen vaker de beklimming van de Montchevere moeten doen. 12% en de beklimming van het Duivelsbos 18% maar liefst. En uh, of Man. dat nou zo fijn? is voor die vrouwen om daar uh, meerdere keren tegenop te moeten. Dat is de grote vraag. Ik kan u ook melden dat Anna van der Breggen, de nummer 5 van het afgelopen wereldkampioenschap bij de vrouwen, de vrouw die toen zoveel werk heeft gedaan voor Marianne Vos, dat die de koers heeft verlaten. Ik zei het eerder al, ze voelde zich deze week niet goed, had koorts en het blijkt toch onvoldoende te zijn, onvoldoende hersteld te zijn om hier op het NK te kunnen schitteren. Zij is er dus uit en de voorsprong van Lucinda Brand op het achtervolgende peloton. Drie minuten. 18 procent, man. Wat een stijgingspercentage. Niet te geloven. We gaan eventjes naar de ballen met meer dan 100 km per uur. Uh, Marcelle Metzger kijkt naar de herenfinale op uh, Rosmalen. Ja, de herenfinale tussen de Fransman Nicolas Mahu. En uh, Stanislas Vavrinka de nummer 10 van de wereld. Ze zijn net begonnen, het staat 1 gelijk in de eerste set. Maar nu regent het uh, opeens. Uh, een uh, zachte, regen. Dus ja, dan weet je wat dat betekent op gras. Krevel kun je doorspelen op gras niet. Het is uh, te gevaarlijk voor de spelers. Dus uh, het zeil gaat nu over de baan. En dus moet er uh, weer gestopt worden. Dat hadden we al tegen, tijdens de regenwedstrijd uh, van de, de twee vrouwen. Simona Halep won van Kirsten Flipkens. Die werd al onderbroken door de regen en nu ook de herenfinale tussen Mahu en Favrika. Dus het is weer even pauzeren en dan gaan we straks verder. Oké. Okay. Ja, dat vond ik een prima boek. Het is slapstick, het zijn prachtige liedjes. Je gaat steeds van de, van de hoge toppen naar de diepe dalen. Fantastische pianist. Echt allemaal superieur onzin. Het is een rust en het is zo mooi gecorrigafeerd. Je staat met je open bek te kijken wat is dit? Avro's Opium. De recensie. Alle machtigde boeken boekenstap. Deze week klassieke muziek. Met. Uh, met. Met, uh, met Roland Kieft. Ik wist niet dat met er nog achteraan kwam. Ja, en we kunnen u, ook, u kunt ons ook bekijken via de site festivalklassiek.afro.nl. Dan uh, ziet u dat uh, Roland Kieft er uh, patent uitziet. Met zijn jas aan. Dank u wel. Ja, ja. Uh, je wel. Je gaat drie, nee, twee CD's bespreken. De eerste, dat is de laatste CD van de Radio Kamerfilharmonie. Want die wordt per 1 augustus. De nek omgedraaid. Ja, het is de allerlaatste, inderdaad. Um, op 14 juni aan, uh, juli aanstaande, allerlaatste concert van de Radio Kamerfilamonie. In het concertgebouw Amsterdam. Het orkest kwam voort uit een, een fusie van een, radiokamerorkest, een Radio Kamerorkest, een Radiosinfonieorkest, maar met name dat Radio Kamerorkest, dat is voortgeleefd in deze Radio Kamerfilamonie. En dat is natuurlijk toch uiteindelijk, je kunt er alles over zeggen en je kunt er alle vormen van politiek begrip voor proberen op te wekken. Maar het is een ongelooflijk droevig moment. Een orkest wordt gewoon. Opgeheven. De dag daarna is het er niet meer. Dat is als een boom met jaarkringen. Een boom die, die in, in mensen hun leven een rol speelt. Die er altijd stond en hij is er niet meer. Ja. Dus het is wel ongelooflijk jammer dat dat gebeurt. Ook omdat het, uh, ik zat er vandaag nog eens over na te denken. Ik denk dat er uiteindelijk geen orkest is in Nederland. waar zo liefdevol muziek wordt gemaakt. als bij, dat radio, bij de radio van die. Philharmonie en vroeger bij het Kamerorkest. Het orkest wat ook altijd zich bezig heeft gehouden met, met heel veel nieuwe muziek. Talloze wereldpremières, Maar ook een hele, hele vooruitgeschoven post was in de ontwikkeling van vroege muziek. Oftewel, hoe klonk het in de tijd van Bach en Beethoven. En ze hebben met name de laatste jaren een geweldige rol gespeeld... in het afstoffen van de vroegklassieken van de componisten als Robert Schumann. Nou, en die staat centraal. De complete symfonieën van Schumann. En met nog twee extra werken. Op twee cd's door de radiokamers. Film online van Michael Schoenmans. Ja, zo'n klein stukje gaan luisteren naar net, uh, voor die Simone uh, steek ik mijn hand op dat ze de muziek weg kunnen draaien. Ja, dat, dat, mag, het weer, dat mag het weer weg. Ja, uh, het, het, het is de vierde symfonie van Schumann op deze dubbel CD. Ik, ik vind dat altijd een klein beetje adolescentenmuziek. Ik ben echt verliefd geworden uh, op de muziek van Schumann toen ik 14 jaar was. Het heeft me nooit helemaal verlaten. Uh, het ja, is de, de muziek... kennismaking ook met klassiek of dat niet? Nee, die, die was er al wel. Want ik werd, ik was echt een muzikaal nest, Maar ja. die Schumann, die, de, ja, ik was echt 14 jaar. Dus nooit, nooit helemaal meer weggegaan. Uh, en het is muziek, wat over, het een, heeft een brugfunctie. Hè. Hij, hij pakt eigenlijk, hij combineert Beethoven en hij, gaat het, hij brengt het naar Brahms en naar Broek naar toe. En dat is ja. een fascinerende muziek eh, op een dubbele CD. Goed, complete symfonieën door dus de Radiocamera Philharmonie. Dan heb je een andere CD van Daniel Hope Violist. Ja. Spheres heet die CD. En dan zit ik me in mijn maag eerlijk gezegd. Maar dat is ook wel weer leuk. Uh, Daniel Hope is een, uh, is een uh, violist die um, uh, zich fantastisch Tchaikovsky en Broek kan spelen... maar hij is niet zo'n vioolkanon. Ja, hij speelt fantastisch. Maar hij is een man die eigenlijk met, altijd met projecten bezig is. Zo heeft hij in 2008 samen met Carl Maria Brandauer... de uh, Kristallnacht uh, helemaal herdacht, muzikaal. Ja. En ja. later ook um, een uh, festival dat in 1957 in gestaat plaatsvond... het Minuin Festival met Minuin en Benjamin Britten... twee van die grote humanisten... heeft hij volledig gereconstrueerd. Dus een festival helemaal reconstrueren. Wat ik wel echt e ja. heel erg leuk vind. Dit is Fierce... Uh, Hoop zegt dat hij vanaf zijn jong vroegste jeugd gefascineerd is geweest... door het heelal, met een telescoop. Uh, dat, dat must de af, more afstruin. out there. Is ja, idee. precies. Een yeah. beetje metafysisch ben ik. Hè. Uh. Wie, wie ben ik eigenlijk afgezet tegen dat, die oneindigheid van dat leal heelal... en die tijd zonder begin of eind, zeg maar. Yeah. Um, en hij heeft dus muziek gekozen van allerlei componisten... van, van Philip Glass tot Arvo Peert, maar ook Bach voor Ray Prokofiev Prokofjev... Uh, die voor, voor zijn gevoel die tijdloosheid uh, symboliseren. Maar hij heeft er ook een keuze gemaakt voor een generatie componisten. En, en die vind ik... Ik weet niet wat ik daarmee moet. En die heden Lodovico O'Naudi ja. en, en Carl Jenkins. En dat zijn componisten die lijken steeds meer zeg maar, het opgelegde sentiment... en misschien zelfs wel eens de kitsch te gaan sublimeren. Mm. Die zoeken naar hele directe, concrete muziek. En dat klinkt toch zo? I'm Daniel Hoop met uh, allerlei gasten op die cd. Ik vond hem heel zweverig, die cd. Ik vond hem wel mooi, maar ik werd er een beetje, een beetje ijbelig van op de duur. Nou, het, het zit wel heel erg... Dat is ook wel interessant, hoor. Het zit heel erg dicht tegen de slechte smaak aan. Tegen kitsch. Is dit nou schoonheid of is dit een soort edel kitsch? Om mm. zo maar te zeggen. En dat maakt het ook wel weer interessant. Want de cd is ook een beetje een debat. Ik weet zelf ook niet precies wat ik ermee moet. Ik, zeg, ik ga nu iets snoeihard zeggen. Richard Kleideman is niet heel erg ver weg mm, yeah. bij die muziek. Van Eunaudi eh, Audi of bij Carl Jenkins. Dus ik zit er wat, ik ben een beetje puzzeld daarmee. Ja, ja. Staan, overigens, het is een hele mooie uh, compositie van de, ik wil zeggen nee dat is hem niet, een Franse componist. Uh, foray. Uh, foray, ja de kantiek, ja, de Jean Racine. Ja, fantastisch. Ja, ja, mooiste CD, maar met kanttekeningen. Sfeers van Daniel Hoop. En die eerste was dus uh, de Radio Philharmonie met uh, de complete symfonie van Schumann. Onder leiding van Michael Schönwand. Dat waren de twee CD's. We zetten de titels op, uh, op uh, onze site, opium.avo.nl. Dankjewel Roland Kieft. En, uh, ja, geniet nog even van dit festival klassiek hier ja, in dankjewel. Den Haag. Dank je wel. Uh, waar bijvoorbeeld nu op het hoofdpodium weer het Canja-ensemble klaar staat. gaan spelen Saudage do Brazil. En toen was het wel echt afgelopen. Applaus, wat mij betreft, vanaf het plein. Ja, dank u wel. Het kan je ensemble met uh, Sodage do Brazil. U luistert naar Opium bij de AFRO op Radio 1. Sinds deze week ligt er een nieuwe verhalenbundel van Manon Upphof in de winkel... met de titel De Zoetheid van Geweld. Negen beklemmende verhalen die je die, die onder je huid gaan zitten, kan je anders zeggen. Onrustig maken en nog lang bezighouden. En ze hebben ook allemaal al die verhalen wel iets met geweld te maken. Maar ook klassieke muziek viel me op. Ja, heel, heel weinig, oké. Okay. Maar de, omdat we hier op het Festival Klassiek zitten... ben ik toch even op zoek gegaan. Ja. Er is sprake van iemand die uh, een compositie maakt... op basis van de cellopartijen uit Dvorak's... Uh, negende, de, de, de, de Brave... Uh, from, Brave New World, from the New World, de nieuwe, uit de Nieuwe Wereld. Ben je ook van de klassieke muziek? Of kwam dit toevallig Nee, ik, nou, ik ben wel en niet van de klassieke muziek. Het is het, het terrein waar ik me het meest onzeker op voel. Um, ik ben met, met, met heel verschillende muzieksoorten opgegroeid. En als ik klassieke muziek hoorde, dan vond ik dat altijd wel heel mooi. Maar ik heb nooit bijbehorende kennis uh, laag aangelegd. Dus daar ben ik altijd heel onzeker uh, in. En dat, uh, inmiddels durf ik mensen die er meer verstand van hebben... daar wel rustig naar te vragen. Omdat ik denk, ik weet van andere terreinen dan, uh, ja, dan wel precies. iets. Ja. Maar um, er, ik vond het wel verbazing, verbazingwekkend om te merken. Want je doelt op het verhaal... Henry, koning Henry. Ja. Um, hoe, hoe belangrijk ik in deze bundel geluid ben, uh, ben gaan vinden. Ik ben ook voor het eerst over, over, het, nou, over het oor. Over, over het zintuig. Nee, uh, hey, dat grappig. Uh, ja, ik, ik, ik zit nu in mijn hoofd even die negen verhalen te, te, te, te screenen op geluid. Maar wat, wat bedoel je bijvoorbeeld? Uh, nou ja, in dit verhaal is het, is het heel sterk. Uh, ik ik ga, gaandeweg tijdens het schrijven. Het gaat over een, een, een man die uh, jong was, uh, uh, opgroeide in, in, ten tijde van de Tweede Wereldoorlog. Die hele geschiedenis pakt hij mee. En hij is een, uh, een, een beginnend, uh, beginnend cellist uh, aan het begin van het verhaal. En je volgt hem tot eigenlijk win of meer. Het wordt nu heel gevaarlijk Ja, het gaat hier, heel hard waaien. Dus ja. ik vraag even of de mensen het uh, windscherm even naar beneden willen halen. Dat lijkt me verstandiger. Want ze waaien we zo dadelijk van Radio 1 af. Ja, het ziet er echt heel angstaanjagend uit. Het geluid van een rits, dames en heren. Het is goed voor de kunst als er nu gewoon echt iets heel verschrikkelijks <laughs> gebeurt. Maar... Ja, goed. Maar we waren bij het geluid ja. van Henry, uh, koning Henry? Ja, hij, hij is aan het begin van het verhaal een beginnend uh, cellist. Aan het eind is hij min of meer geslaagd en kijkt hij terug op zijn leven. En ook op zijn mislukkingen. En een, een van de dingen die als een rode draad door zijn leven heen lopen... is dat hij geen lawaai verdraagt. Hij verdraagt dus als het ware geen ongeordend tot muziek gecomponeerd uh, geluid. En dat heeft in zijn persoonlijk leven een, uh, een, een grote gevolgen gehad... Uh, en, maar ik, dat merkte ik pas tijdens het schrijven. Dat ik uh, me ineens realiseerde... dat uh, uh, het horen uh, uh, van dingen... dat het een enorme impact he heeft op, op hoe, we, hoe we ons voelen. Ja, en, uh, ja. Het zit in meerdere verhalen. Maar ja. ik zou nu ook zo niet <laughs> precies kunnen zeggen ja, waar. Maar ja. geloof me dat, nee, het, uh, dat het zo is. Want die onverdraagzaamheid van die Henry, die hij noemt... die zit wel in andere verhalen. Dat weet ik dan wel weer. Van, van, uh, dat ja. sommige mensen een ontzettend kort lontje hebben ook. Ja. Dat leidt vaak tot... Tot, tot, tot, niet eens tot uitgesproken geweld, maar tot wel tot vreselijk gewelddadig gedrag. Of hoe zeg je dat... Uh... Zoals, ik denk aan een verhaal van een, een, een chauffeur van gehandicapte kinderen. Die, die halverwege, uh, terwijl hij ze naar een vakantieadres zou brengen, stopt. En ze uh, ontzettend uh, narig gaat toespreken. Die kinderen weten niet wat ze daarmee aan moeten. Ja, uh, hij doet niks, hè? Er gebeurt, uh, niks, gebeurt niks, niks uh, Nee, uh, uh, nee, nee daar was, was ik wel bang voor. Ja, ja maar dat, dat <laughs> is natuurlijk het fascinerende van... Um, um, voor, voor mij waren het heel erg... Personages, mensen die eigenlijk bang zijn voor zichzelf. En uh, uh, ik heb het een, een, dat doe ik bijna nooit, maar ik heb het dit keer echt een motto meegegeven. omdat ik het zo van toepassing vond op die mensen. En dat is uit een verhaal van Isaac Babel. En uh, uh, de mensen zijn goed, hè, maar, er is, maar er is geleerd dat ze slecht zijn en dat zijn ze gaan geloven. En eigenlijk alle alle mensen in die verhalen die, die vertrouwen zichzelf niet. Hm. Die staan in afkeer ten opzichte van zichzelf. En ja. dat spreidt zich dan uit. Zijn beschadigd of wat dan ja, ook. Uh, ja. naar, naar hun wereld. Ja. En dan komt er vaak op het verkeerde moment, uh, want ze tuimen enorm rottig. Of het leven tuimt heel erg rottig. Ja. Komen ze erachter. Um, ten eerste dat ze niet zo slecht zijn als ze zelf dachten. Dat ze en ten tweede dat ze zelf er ook iets aan kunnen doen. Ja, en dat ze ertoe doen. Mm -hmm. en, en ten tweede dat ze vanuit, door die gedachten heel veel van zich afgestoten hebben. Uh, wat ze nu uh, missen, en in het verhaal Henry, is, zijn dat zijn twee uh, stiefdochtertjes die ooit met zijn vrouw uh, meegekomen zijn. Uh, die heeft, zij heeft die kinderen ingebracht in het huwelijk. Mm -hmm. En hij begint dan eigenlijk. ...hun leven te componeren, zoals een klassiek muziekstuk. Yeah. En ze moeten zich gedragen en, en stil zijn... ...en mogen hem niet storen in zijn, in zijn kunstzinnige ontwikkeling. Yeah. En aan het eind van zijn leven, als hij al jaren uh, geen contact meer met ze heeft... eigenlijk ...en zijn vrouw ook al lang overleden is, ze zijn ook uit elkaar... Mm. Uh, ...komen die meisjes in zijn, in zijn gehoor terug... Het labaai wat ze gemaakt ja, hebben. Ja, ja, mooi. Zo zijn we weer terug bij het geluid. En ja. In hoeverre zit jij zelf in deze verhalen? Je ziet ook al schrijven natuurlijk altijd in je verhalen. Er ja. dus is op een gegeven moment ook sprake van een, uh, een passage zo, over het schrijven van verhalen. Er is ook een, een hoofdpersoon uit een van de verhalen. Die heet ook de korte verhalenschrijfster. Ik denk, ja, ziet Manon of toch misschien zelf ook wel een beetje in? Ik denk dat ik in dat verhaal veel meer in die Engelsman zit. Uh, dan in die korte okay. verhalen schrijfster. Die korte verhalen schrijfster die gaat naar Vietnam als ik me niet vergis? Ja, of, uh, naar ja. Hanoi. En, uh, en, en wordt geacht daar een verhaal te schrijven ja. en komt dan in contact met, met, een, uh, met een tolk. Ja. Een, uh, een Vietnamese tolk. Een hele leuke uh, vrouw. Oh, mm -hmm. En met haar relatie met een Engelsman die uh, uh, op de universiteit in Hanoi lesgeeft en als het ware ja. alle schatten van Europa probeert over te dragen, in literatuur en, daar, en dat soort geen, geen, uh, nee, er is geen daar uh, nee. hebben ze geen oren naar. Maar in hoeverre zit jij daarin? Hoe bedoel je dat? Uh, ja, dat weet je, dat is heel moeilijk. Ik ja. denk heel erg. Uh, alleen, ik, ik kan niet aangeven van nou het is uh, in dit verhaal 80% en in huh? dat verhaal 20%. Uh -huh. ik, kan, ik kan zeggen, het ene verhaal heeft wat meer, um, wat meer rechtstreekse autobiografie. En het andere is er ogenschijnlijk wat meer van afgetrokken. Maar ik. ik ja, ik, ik heb het gevoel dat ik er heel erg in zit. Uh, ja. Zelfs zo dat ik me ongemakkelijk voel om het erover te hebben. Oh, ik denk, ja. Lees die verhalen maar. Ik, ik ga niet nog eens uh, de bijsluiter geven van hoeveel... Uh, ja, hoeveel ja, los, uphof, uh, los uh, van uh, uh, hoeveel, hoeveel percentage UPHOF erin zit... Dat vind ik, dan maakt dat ook verder niet oh. heel veel uit. Maar het is, het, het, het, het, het, ze lezen... Er zit veel, ik zei het al, van dat onderhuidse geweld zit erin. De ja. dreiging. Wat, wat, wat wil jij losmaken bij je, bij je lezers? Want je, je wordt er een uh, beetje akelig van. Ja, nou ja, wat ik wil losmaken... Misschien wil ik er zelf wel van af. Ik ben uh, gefascineerd door geweld. Uh, het is natuurlijk heel efficiënt... Uh, als je bijvoorbeeld iemand de mond wil snoeren... dan kun je hem dat vragen. Hè? Dan hou je mond. Ja. Maar uh, um, je als je in. dat met geweld doet... is ja. het een heel directe, efficiënte uh, handeling. Dus ik ben wel, wel gefascineerd door die efficiëntie... Uh, uh, van, het, uh, van het geweld. Um, en Tegelijkertijd ben ik er hondswang voor. Um, en heb ik er kennelijk een, een, een oog voor. Ik, ik, ik zie het ook uh, altijd. Ik zie het in mijn omgeving... Um, en, en dat, dat, uh, ja, dat, dat laat mij dan niet los. <laughs> uh, zoals het de personages zelf ook niet loslaat. Ja. Of ze nou de uitvoerders ervan zijn of de, de, degene ja. die het ondergaan. Ja, dat kunnen hele kleine berichtjes zijn uh, in, in de krant die je dan leest. Dat je denkt, dat, dat, dat is... Dat is wel, met heel veel geweld worden hier nu... De... Met, met grof geweld wordt het gesprek... Het <laughs> klinkt als dus wat bier gearriveerd is. Ik ja. ja. ja, geloof het ook, ja. ja ik denk dat, uh, we moeten sowieso dit gesprek afronden nu, maar uh, het is ook vanwege het geluid. De zoetheid van geweld, het is verschenen bij De Bezige Bij. Er zit ook veel liefde in. Mag ik daar even mee afsluiten? Dat Omdat vind ik dat, wel dat een, dat een hele fijn afsluiten. Maar, uh, ja, anders ja. ga geen nog denken dat, het, uh, dat je er heel vervelend van wordt. Dat valt heel erg mee. De zoetheid van geweld zit er dus ook in. De zoetheid. Manlon Uppoff, dankjewel. Het boek is uitgekomen bij Uitgeverij De Bezige Bij. De bus, onderweg naar een optreden. Deze week met... Met Gremdaat. Gremdaad, die preekt een zomerlang opreizend festival, de Parade. En dat is een primeur. Donderdag was de aftrap, afgelopen donderdag. En vandaag verzorgt hij nog vier voorstellingen of preken in Rotterdam. Uh, Dominé, waar bent u momenteel? Uh, wat zegt u, wat, uh, wat zegt u? Ik, ik vroeg u waar u zich momenteel bevindt. Uh, nou, ik zit uh, aan op dit moment uh, en ik kom uh, in station Rotterdam. Binnen. En ik heb een fantastische tocht achter de rug van Amsterdam naar Rotterdam. Want er wordt altijd zo negatief ja. gesproken over die hoge snelheidstrein. Maar die talist rijdt precies op tijd en in een half uur. Dus ik, ben, uh, ik vind die negatieve berichten altijd uh, zo verschrikkelijk. Ik ben positief ingesteld en dat laat ik ook blijken bij de parade. Mensen zijn soms ja. zo geneigd om de negatieve kant van een bepaald bericht te lezen... ...dat er ook zoveel positieve dingen te beleven vallen. En dat geldt dus niet ja. alleen voor de politieke situatie... maar ook voor de berichtgeving over de snelheidslijn. Ja. Dat is een telegraaf weer dat de Thalys 160 kilometer door het Groene Hart gaat... maar die gaat die 100 kilometer door het Groene Hart. En dat die hogesnelheidslijn helemaal niet gebruikt wordt. Maar die wordt enorm intens gebruikt. Dus dat zijn de Kijk, dingen... Uh, dat is mijn instelling. Positief uh, de wereld bekijken zonder, zonder het te flacteren eigenlijk... Ha. Heeft u de voorstelling of de, de preek daarom ook dominee Grendaat brengt vreugde genoemd? Ja, dat heb ik inderdaad daarom genoemd. En ik merk ook dat de mensen die dus uh, naar de voorstelling, naar de tent... want het is zo'n fantastische, uh, fantastische kermis eigenlijk, die hele, die, hele, die hele parade... dat ik merk dat de mensen ook uh, zin hebben om de wereld positief te bekijken... en dat ze enthousiast ook de zaal verlaten... En ik ben er ook al trots ja, op dat ja. ik een de, even de meest volle zalen trek tot nu toe van de parade. Maar de parade, met alle respect dominee, dat is toch dat gezelschap... vooral rosé drinkende en luidkletsende bezoekers of ben ik nu heel negatief? Huh? Nee, nee, dat, dat is al heel negatief. Het viel mij ook uh, enorm mee. Ik loop nou ondertussen op het uh, perron van het nieuwe station ja. van Rotterdam. Gigantisch, mega is station. John? Maar het is, uh, het is, in tegenstelling tot Lowland, denk ik, is de parade hmm. juist uh, wel... Een, een, een, een terrein waar mensen met veel passie en veel uh, zin om naar kunst te kijken, om naar theater te kijken en het drinken ja. dat komt op de tweede plaats, tenminste dat is mijn ervaring. Terwijl er wel uh, ja. uit, terwijl uitnodigend natuurlijk, omdat er overal uh, terrassen zijn, overal restaurants, overal cafés, dus uh, het nodigt wel ja. uit, maar het is niet de hoofdzaak van de parade. Nee, maar toch ik, niet. Ik, ik, Reist ik, u de komende ik, maanden mee met al die acteurs, die technici? Of heeft u een tentje op het terrein? Of gaat u gewoon netjes op en neer steeds naar Amsterdam? Nee, ik ga steeds netjes op en neer. En ik geniet dan uh, van, de, van de trein, toch? Want ik ben een treinen van, ah, ik verheug me ook alweer op de, op de tarief naar het zuiden van Frankrijk. Maar ik ga dus op en neer, maar een aantal andere technici en artiesten die uh, slapen op het terrein. Maar ik vind het ook altijd wel prettig om die afstand te nemen. En nu verheug ik me weer op de massa mensen die hier in Rotterdam uh, uh, uh, bij, bij het parkterrein uh, uh, ja. uh, daar gaan verschijnen. Dus uh, het is ook wel. Dus als je getrouwd bent en je gaat even van je vrouw weg. Dat is het weer verfrissend om haar terug te zien. God, ben jij het. Weet je wel? Terwijl, ja, ja, als je ja. altijd bij haar Goed. blijft, dan, dan, dan weet je het op een gegeven moment. Nou, Dat is mijn nee. instelling. Dominee Gremdaad brengt vreugde heet. Het is alleen vandaag ja. nog te zien op de parade in Rotterdam in het Museumpark. Maar reist daarna nog langs Den Haag, Utrecht en Amsterdam. Dominee, ik dank u hartelijk en wens u een prachtige avond op de parade met veel Rosé. Een fijne voortzetting en aangenaam eten. Maar het lekker, wat ook. Dank u zeer. Dank u wel. fijne ja, voortzetting van de uitzending. Dag.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 omdat vroege vogels 35 jaar bestaat. Dus als u in de uitzending dit geluid hoort... dan weet u nu al bij welke columnist het rad eindigt. En dan hebben we ook nog de natuurtop. Positieve dieren, riet, govert Schilling en vroetmeesterpadden. Radio 1. Morgenochtend van 8 tot 10. Vroege vogels. Het nieuws van alle kanten.